Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke tegenvaller voor het kabinet. Er moet meer worden gedaan om de stikstofdoelen van over vijf jaar te halen. Milieuclub Greenpeace stapte naar de rechter... omdat ze vinden dat de uitstoot omlaag moet... om te voorkomen dat kwetsbare natuur nog verder achteruit gaat. En de rechter is het daarmee eens, zegt verslaggever Onno Beukers. Wat dit nu per direct gaat betekenen, is onduidelijk. Behalve dat de rechter wel heeft gezegd... dat doel van 2030 dat moet worden gehaald. En daar zijn echt extra plannen voor nodig. En daar zal de regering echt mee aan de slag moeten. Anders komt er een boete van 10 miljoen euro. Voor dit jaar lagen er ook stikstofdoelen... maar daarvan zegt de rechter dat ze zijn zijn ...ook als het kabinet alles op alles zou zetten. In de Verenigde Staten zijn meerdere mensen om het leven gekomen door heftig winterweer. Ook zijn honderden vluchten geannuleerd en zijn veel scholen en universiteiten dicht. In New Orleans is voor het eerst in meer dan tien jaar tijd sneeuw gevallen. In delen van de stad kwam een pak van 23 centimeter naar beneden. Natuurbranden hebben vorig jaar in Brazilië een gebied verwoest... dat groter is dan heel Italië. In totaal fikte er bijna 31 miljoen hectare af. De meeste branden waren in het Amazonegebied. De vuren worden vaak aangestoken door boeren... die ruimte willen voor weilanden en landbouwgrond. En dan heb ik nog slecht nieuws voor iedereen die Bart heet... en graag wil aanhaken bij de officiële Bart WhatsApp-groep. Die groep heeft 1024 leden en zit daarmee hartstikke vol... Inmiddels doet de Bart Community van alles samen, zoals naar een feestje in Tilburg gaan. Daar werd Bartcore gedraaid en het was er Bartstikke gezellig. Ik weet niet hoe het komt, maar elke Bart die ik ontmoet is alsof je gewoon er is een broer hè? Ja. Een soort... alsof We zijn familie. Alsof elkaar horen. Een heel, een heel ja. soort, soort Intilt-familie eigenlijk. Jullie houden van elkaar. Zeker, zeker. En, we we van en ja, dit jaar is het niet doorgegaan, maar we hebben normaal uh, de barbecue. Wat zeker leuk. Ja, of zoals ze zelf zeggen, home is where the Bart is. De appgroep werd in 2017 opgericht door een Bart uit Brabant. Inmiddels zitten er Barts uit het hele land in. En is er een wachtlijst om in de app te komen. Het weer nog veel grijs en af en toe wat regen of motregen. Vanavond meer buien, vooral in het binnenland. Het wordt max 2 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Eefgroen van de AWB. Twee files in de regio Noord-Holland beginnen de A4, daarna richting Amsterdam.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 Dan er geen rivier luisteren, als kun je zwemmen, nou, kom op dan. I'm not the only We hebben op dit moment een uh, filmpje uh, rond op, uh, of, uh, filmpje, film rond op uh, YouTube. Uh, 60 jaar Cliff Richard, we hij die live op. Uh, een, het volledige concert is te zien op YouTube. En het is fantastisch, uh, die man volgens mij is ook al in de 80. Hoe die man nog zingt, die heeft uh, ja, bijna nog het volledige bereik wat hij vroeger had. Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar het klinkt in ieder geval van nog fantastisch, luisteraars. Ik ben wel eens op vakantie geweest naar Frankrijk en ik, ik verdwaalde daar. my love. I believe that we are the only two people in the world. Oh, by the way, did you bring your guitar? I must follow him. Ever since he touched my hand. I Lonely Follow him, follow him wherever well. zaag de week door, luisteraars. Lekkere, gouden, oude muziek. Ja, ja. Nou ja, ook wel... Eh... Af en toe ook wel een actueel werkje hoor. Maar dit is ook nog oud. Nou, deze is ook leuk hoor, de volgende. Luister, luister, luister, luister. My baby just care for me. Naina Simone. En uh, als Naina geweest is, gaan we weer lachen met Jan Blazer. De zonsverduistering. Ja, ja. My baby don't, care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just care My baby doesn't care for I don't please This tear is not a style And even Lana a my smile Something he can't see My baby don't care for causing Races Baby, baby, baby don't care for. He don't care for high tone places. Least police. Taylor is not the style. And even Leverage's smile. Something he can't say. Something he can't see. I wonder mensen see wat beter begrepen, baby. baby baby Mensen begrijpen elkaar soms verkeerd... omdat de mensen zo slecht luisteren. Als je dan nagaat hoe soms een bericht overgebracht wordt... Hè? vooral een legerbericht. De commandant tegen de kapitein. Morgen vindt tussen twee en drie uur... een zonsverduistering plaats. Laat de mannen om kwart voor twee aantreden... in karreevorm, onbepakt en onbezakt... dan kunnen ze vanaf het exercitieterrein het schouwspel waarnemen... Na afloop is er in de kantine gelegenheid tot het stellen van vragen. De kapitein naar de luitenant. Op verzoek van de commandant vindt er morgen tussen twee en drie een zonsverduistering plaats. Mannen in carrévorm, onbepakt en onbezakt, dan kunnen ze het schouwspel gadeslaan. Na afloop is er in de kantine gelegenheid om... Uh, in de kantine is er... Uh, nou ja, er is gelegenheid om na afloop in de kantine te zijn. De luitenant naar de sergeant. Op verzoek van de commandant moet morgen de zon verduisterd worden. Dat doen we morgen met z'n allen tussen twee en drie. Laat de zakken onbepakt in karreevorm staan. Na afloop alles naar de kantine brengen. De sergeant naar de corporaal. De oude zak gaat morgen de zon verduisteren. In de kantine tussen twee en drie. In karreevorm. De corporaal tot de soldaten. Op verzoek van de commandant wordt medegedeeld. Dat morgen in Carré wordt opgevoerd, zoek de zon op. Plaatskaarten verkrijgbaar tussen twee en drie in de kantine. De soldaten onder mekaar. Ze komen morgen opname maken van brengen ze zonnetje onder de mensen. Ik heb de commandant bedacht, nou dan gaat die oude zak zelf maar in de zaal zitten. Ja, Jan Blazer was dat, uh, een cabaretier uit de jaren 60, 70, dat schat ik zo in, hè? met uh, de zonsverduistering. Ja, luisteraars, uh, een actueel werkje, ik heb het u uh, beloofd, The Family of the Year, met Helds, oftewel Hero. MUZIEK With everyone else, you're my asquerade I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. Aan rollen over mijn rug, Hans. Ja, bij jou ook. Ja. <laughs> wij ook. Ja, nou, mooi, ik, ik zou je vertellen, wij zijn naar de uh, Beatles uh, Forever geweest. Ja. Een optreden ja. van die band die uh, ja. de tribute band, uh, gewonnen vorig jaar Ja. Nou, dan lopen ook de rillingen over je rug, hoor. Want het is echt heel geweldig. Ja. Ja, ja. ik raad iedereen aan om daarheen te gaan. Het is echt. Uh, ik vind, ja, uh, ja die, vooral die kopstemmetjes, dat, dat, dat, dat klinkt fantastisch. Prachtig. Maar ik vind de, de stemmen van uh, de bies, als ze gewoon normaal zingen... Ja, ...toch wel een beetje met het ha, ha, ha, die vibratie erin... <laughs> ...ja, dat mis ik toch wel een beetje bij de Doe momenten. het nog eens na? Nee. Nou, het klinkt wel, ja, ja inderdaad. <laughs> Als ik zo thuis kom bij de buren, dan, dan bel ze de politie. <laughs> Wat zeggen ze? Hou, hou jij je mond maar. <laughs> ja, Hans, je luistert nog steeds naar Duifzaag de week door, maar ja. straks... Hey, maar dat jij nog geen elektrische zaag hebt, dat snap ik niet. Nee, nee, nee. nee dat vind Met jouw leeftijd ik... moet dat toch een flinke impact op je, op je gezondheid zijn... elke week toch weer die week doorzagen. Ja, maar ik vind het zo leuk om te doen, want het houdt me ook een beetje soepel ja Begrijp je? Ja, dat is waar. De armen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. ja moet, de, op onze leeftijd moet je dat ook doen, hè? Ja, je moet een beetje in beweging blijven. Ja. Want anders gaat het helemaal niet goed met je. Ja, dan roesten we vast, hè? Ja, ja. maar uh, hoe ga jij straks uh, na de klok van 12 uur... Uh, hoe ga jij dan... Uh, de luisteraars van ZFM Zandvoort, uh, ZFM Ver, First. Hè? Dat heb verblijden, wou je zeggen. Nou, uh, ja. Hoe ga je ze <lacht> nou, verwennen muzikaal? Ik trek gewoon uh, de lekkere muziek die jij hebt, trek ik gewoon lekker door. Ik vind dat uh, lekkere muziek. En uh, wij houden van zulke soort muziek. En ja, de, de tegenwoordige muziek is niet meer aan mij vergeven. Ik hoor af en toe stemmen dat ik denk, nou, ja. zo wel. <lacht> <lacht> ja. Uh, geldt dat ook voor zondag? Uh, hoe bedoel je? Nou, luister. De wereld staat gewoon ons heel even stil... Een beetje haat. Uh, dood, ik ben bij dokter Koolmans, de internist. Dood, mevrouw, de dood. Toch wel eens van gehoord. Ik kom u halen. U, u bent de. Ja, ja, ja, dood, Mars knikkelmans, hasje, wenen, wat je maar wilt, hè. Laat eens kijken, ja, inderdaad. U gaat heen om 13.05 uur, 5, dus we moeten opschieten. De bus gaat om half twee, Kunt u nog net halen? Wacht eens even. De, de bus? De. Ik voel mij prima. ook, maar zei dat ik volgende week naar huis nog. Oh ja? ja, u kunt nog wel lezen. Staat hier: Van Veen, kamer 137, 13 uur 5. Jazeker, maar ik ben mevrouw Hoensbroek. U bent? Mevrouw Hoensbroek. Ja, maar er is nog het bedrijf ziekenhuis, kamer 137. Wel, maar ik ben gelukkig wel mevrouw Hoensbroek. Oh, Christus. Mag ik even bellen? Ja. Met die pisters tegenwoordig van die stomme brommerongelukken kunnen hun eigen naam nog niet spellen. Ja, met dood, mag ik het laatste oordeel even? Ik heb een direct lijn naar boven, begrijpt u? Ja, met dood, XL138, kijk u even naar. Van Veen, uur vet. Is dat Van Veen of moet dat hoensbroek wezen? Ja, ik zit op 187. Hm. Ze bellen terug. Wat een troep. Ik wil nog niet dood. Ja, dat kan ik me levendig voorstellen. Dat valt ons er mooi af. grote rotzooi. Een grote wat? Een grote rotzooi. Ach, vroeger. Vroeger had je de tijd, hè. Minder mensen. Alleen blanke mensen, alleen christelijke mensen. Maar tegenwoordig met die overbevolking en die tolerantie, één grote troep, hè. Ik alleen had het per dag 135 kunnen nagaan. Ja, dat is drukker dan in Wereldoorlog twee hoor. Ook eens had ik in Zwitserland. En viel de hoogste en dan een koe van een hal. Maar nu, ja, bellen ze hem nou nog. God, god, God, God. god, god. Mensen, toch niet zo te trenzen! U bent er zo dadelijk vanaf, maar ik moet om kwart voor twee alweer op zich wielen. Er komt een tijd, mijn vriend, althans dat valt te vrezen, dat alles anders is geworden ongemerkt. De jaren hebben op ons leven ingewerkt, en aan ons lijf zal niemand meer nieuwsgierig wezen. O oh ja, de zelfkant zal ons lokken, net als nu. Rust zal ons altijd wel blijven bekruipen. Maar dat we s'nachts teleurgesteld onszelf bedruipen, is niet zo'n bijster onwaarschijnlijk déjà vu. De ranke knaap, de Norse god, bekijkt ons snel, maar wendt de blik hooghartig af. Hij heeft gelijk. Hij kijkt naar ons, zoals ik ook naar prooien kijk. Jij bent mijn type niet, jij ook niet, ja, jij wel. Er komt een tijd, mijn vriend, en sneller dan we hopen, Dat onze rollen in de lust zijn uitgespeeld. Dat we betalen voor wat nu wordt uitgedeeld. We zullen hooguit nog illusies kunnen kopen. De ranke knaap, de norse God, bekijkt ons kort. en noemt zijn prijs, oké, okay, we kunnen wat verteren. Maar nimmer zal hij ons een ogenblik begeren. Laat staan dat hij er geil of wat dan ook van wordt. Er komt een tijd, mijn vriend, ja, ook in ons geval Dat wij verschrompeld zijn tot twee bejaarde mieren Met huis en haard en opgeklopte fantasier Die onze video geduldig tonen zal Uitzien is regeerend dat jij en ik, te oud en breekbaar als kristal, nog samen zijn en in ons wederzijds verval elkaar begrijpen, soms zelfs lachen en waarderen. De ranke knaap, de Norse god, is uitgeteld. Er heersen nieuwe ranken Norse jonge goden. Ons op afstand al met één blik kunnen doden. En onverschillig zijn voor ons en voor ons geld. Er komt een tijd, mijn vriend. Er komt een tijd, mijn. Robert Long was dat natuurlijk. En ik uh, klikte net uh, per ongeluk Jenny Arie aan met uh, een stukje cabaret en ging over de dood. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, dat was een beetje een foutje van Duif. Bedankt, met Duif zaag de week doorgaat er ook wel eens wat fout. Dan is mijn zaag te bot, dat begrijpt u wel natuurlijk. Hè? Nou, iedereen doet het luisteraars, iedereen doet het. Ja.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 Joten doen het onbespoten En homofielen doen het met hun poten En keukenmeiden doen het met gegil Kampeerders doen het in een tentgemengde koren Doen het met z'n allen En de boelers doen het met hun ballen En dameskappers doen het permanent De maagden stellen het nog even uit Ex-katholieken doen het zonder rood Robert Long met uh, Iedereen doet het. Wij voelen ons uh, op het topje van de wereld, luisteraars. Dit was alweer bijna Duifzaag Week door editie... Uh, ik weet eigenlijk niet, Ik heb de telling heb ik niet bijgehouden. maakt ook allemaal niet uit welke editie het is. Het is gewoon Duifzaag Week door. Nog twee plaatjes en dan uh, neem ik afscheid van u. Dank voor het luisteren allemaal en uh, ja, tot de volgende week natuurlijk. Hè. breeze is a pleasing sense of happiness Met Lady van Rolls neem ik afscheid voor u. De luisteraars, uh, mijn collega Hans Wassenaar, staat uh, alweer uh, in de startblokken voor het uh, programma uh, Zandvoort Lunch. En uh, we gaan genieten van uh, nog meer van die lekkere gauw oude muziek. Want dat uh, heeft Hans mij beloofd dat hij dat kort gaat zetten. Hij wil eerst nog alleen maar hard rock draaien. Ik zeg doe dat nou niet of metal. Ik zeg doe dat nou ook niet. Mensen zijn niet van metaal hier in Zandvoort. Dus uh, nee, nee, nou uh, genieten van luisteraars. Nogmaals, uh, tot volgende week met Duitslaag de week door. En natuurlijk dinsdagavond met uh, Tussen App en vloed Mooie easy listening muziek. Dank voor het luisteren nogmaals. En uh, doei doei.